Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Hawaii heeft de onophoudelijke stroom lava uit de vulkaan Kilauea... de eerste huizen van een dorp bereikt. Wekenlang zagen bewoners de gloeiend hete stroom naderen. Veel mensen hebben hun spullen gepakt en zijn vertrokken. Sommige bewoners hebben de autoriteiten gevraagd... of ze mogen kijken hoe hun huis ten onder gaat in de lavastroom. De vulkaan op Hawaii is al actief sinds 1983... maar de lava bedreigt nu voor het eerst bewoond gebied. Vanaf 2016 is er een groot tekort aan leerkrachten, verwacht minister Bussemaker. Als er niets gebeurt zijn er over tien jaar 6.500 leraren te weinig. Vooral in het basisonderwijs zijn de problemen groot. De belangrijkste oorzaak is dat veel docenten de komende jaren met pensioen gaan. De minister trekt 150 miljoen euro uit om jonge leraren, die nu nog moeilijk een vaste baan kunnen vinden, voor het onderwijs te behouden. Aan het begin van hun staatsbezoek aan Japan zijn koning Willem-Alexander en koningin Maxima ontvangen door keizer Akihito en keizerin Michiko. Bij de ceremonie was ook kroonprinses Masako aanwezig. Het was voor het eerst in vijf jaar dat ze aan zo'n ceremonie deelnam. De prinses is depressief en verschijnt zelden in het openbaar. In Japan wordt gemeld dat Masako vandaag ook aanwezig is bij het staatsbanket. En dat zou voor het eerst zijn in elf jaar. Facebook heeft de winst in het derde kwartaal bijna verdubbeld ten opzichte van een jaar geleden. Het sociale mediabedrijf boekte een winst van ruim 800 miljoen dollar. De omzet kwam uit advertenties lag 64% procent hoger dan vorig jaar en kwam uit op bijna 3 miljard. Het aantal actieve gebruikers van Facebook steeg naar 864 miljoen. De groei is wel minder groot dan meerdere jaren. Ook Twitter kwam met cijfers over het derde kwartaal. Er zijn nu 248 miljoen actieve Twitteraars. Dat aantal neemt nog steeds toe. Wel leidt het bedrijf verlies. Het weer vannacht toenemende de bewolking en tegen de ochtend regen. Overdag trekt de regen langzaam naar het zuidoosten en het wordt 14 graden. Dit was het. En zin in Zandvoort. Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM, met nu de nacht.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 We moeten en springen, vliegen tuigen, vallen opstaan en weer doorgaan. We kunnen hier niet langer, we kunnen hier niet langer blijven staan. Een andere keer misschien, dan blijven we wel slapen. En kunnen dan misschien als het uit moet. over koetjes voetbal en dan lopt praten. Nou dacht ik ze dat je het ga je goed. We moeten en springen, vliegen tuigen, vallen op en weer doorgaan. We kunnen hier niet langer, we kunnen hier niet langer blijven staan. jij, J.O. is een eenmanszaak, race van afspraak naar afspraak, het is een hele dag laat.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 we kunnen hier niet langer. We kunnen hier niet langer blijven staan. Een andere keer misschien. U het ritme van Zandvoort ook op internet. <sweil> www.zfmzandvoort.nl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 I'm Back at you into the next millennium. Many come, but fewer chosen. See me serving like the US Open. Another type of hustler listed in Blockbuster. Go and ask a movie, Yasha, who is he? He or she? SFP, movies, CDs and TV. Tot zover het ritme van ZFR. Via de kabel op 104.5. En in de Aether op 106.9. Straks meer.